in de kerk, de kinderen van groep 1 tot en met 8 gewerkt over bidden en wat is dat eigenlijk bidden toen ik erover nadacht dacht ik, hoe leg ik nou goed uit wat bidden is en toen dacht ik, ja wat is bidden voor mij voor mij is bidden eigenlijk als ik gewoon smiddags thuis uh, kom zo hè, en ik ga lekker aan tafel zitten zo, en dat er iemand is, die gewoon aan me vraagt "Hé hey, Annemiek, hoe is het met je en hoe was je dag en eigenlijk is het een beetje hetzelfde als je thuiskomt, ik weet niet of dat bij jullie zo is. En misschien is mama er dan wel, of papa. Bij wie, bij, bij wie is wel eens papa of mama thuis als je uit school komt? Mag ik eens vingers zien van de kinderen? Oh, best wel veel, hè? Fijn is dat, hè? En dan kom je thuis. Nou, dan heeft mama gewoon iets lekkers te drinken. En dan vraagt ze aan je, vertel eens, hoe was het op school? En dan kun je misschien vertellen, Het was heel leuk. Misschien kun je ook wel vertellen, nou, ik vond er niks aan. Ik vond het saai. Of, uh, nou, het was echt niet leuk, hoor, want ik werd gepest... En weet je wat dan zo mooi is? Ik denk dat papa of mama al lang aan je gezicht heeft gezien hoe het met je gaat. Heb ik wel hoor, ik ben ook mama. Als ze uh, soms bij ons, uh, onze meiden binnenkomen lopen, soms weet ik het al lang. En dan zie ik aan zo, oh, gaat niet zo goed. Dan zeg ik natuurlijk niet meteen, gaan we eerst even zitten. En dan gaan we gewoon even praten, zeg ik, hoe was je dag? Nou, dan komt er zo'n verhaal. Nou, voor mij is dat bidden. Dat de Heere God zo tegenover je zit en gewoon luistert. En dat je alles mag vertellen. Dus bidden is niet alleen maar dingen vragen... maar is ook gewoon vertellen hoe was je dag. En dan weet je zeker dat de Heere God altijd naar je luistert. En toch is het voor sommigen van ons misschien ook wel lastig. Eigenlijk wel voor iedereen. Je moet ook een beetje, dat kan je een beetje leren misschien. Nou, daarom hebben we de afgelopen weken eraan gewerkt. Er hangt hier een hele mooie grote hand. En eigenlijk is dat een hulpje in hoe je nou kunt praten met de Heere God... En die hand gaan we zo meteen helemaal bij langs in de dienst. En bij elke duim en vinger gaan we iets laten zien. Zodat je het goed kunt onthouden. En dan, volgens mij komt het dan goed. En als je die hele hand zo afloopt, dan weet je... Dan kom je eigenlijk heel dicht bij de Heere God. Dus dat gaan we zo samen doen. Dus er valt van alles te beleven en te doen. En weet je, En als je hier dan zo zit... Dan kun je natuurlijk alle mooie dingen vertellen. Alle verdrietige dingen. En soms ook iets waar je een beetje zenuwachtig voor bent misschien... Weet je wat mooi is? Ik was net uh, even daar in de gang en toen zag ik twee mensen binnenkomen waarvan ik zeker weet dat ze de afgelopen dagen een beetje zenuwachtig waren. Maar die afgelopen dagen ook een prachtig feest hebben gevierd. Ik ga toch even aan jullie vragen. Willen wil jullie even gaan staan, Ben en Dieneke. Mag ik een groot applaus? Ja. Heel goed. Deze twee mooie mensen zijn vrijdag getrouwd. En het lijkt me prachtig als we deze dienst beginnen met bidden, dat we jullie daar ook in meenemen. Dus je mag blijven staan, je mag ook lekker gaan zitten. Maar dat is ook praten met de Heere God, alles bij hem brengen. Zullen we daarmee beginnen, deze dienst? Doen we handen samen en je ogen dicht. Lieve Heer, Heer Jezus, Heer, we danken u dat we hier mogen zijn met zoveel mensen en dat we met u mogen praten. Heer, wat bent u een geweldige God, want u bent er altijd. U luistert altijd naar ons. En we hebben soms misschien het gevoel dat we u niet zien... of dat we niet voelen dat u er bent. En toch bent u er altijd. En u gaat met ons mee in alle moeilijke dingen... maar ook in alle prachtige dingen. En één daarvan willen we toch speciaal noemen vanmorgen. Heer, wat zijn we blij dat Ben en Dieneke getrouwd zijn vrijdag... dat dat een prachtig feest was. Heer, we willen nu bidden. Bidden om een zegen voor hen beiden... Als ze met elkaar door het leven willen gaan, willen u bidden, wilt u er ook bij zijn en wilt u met hen meegaan. En we weten al terwijl we het vragen dat u al belooft, maar dat doe ik, ik ben erbij. Heer, wilt u hen veel zegen geven. En we bidden u tegelijk ook voor onszelf, zoals we hier zitten, dat het een dienst mag worden die tot eer is van u. En dat we ook samen meer mogen leren, meer mogen voelen van wie u bent. Dat bidden we om Jezus' wil. Amen. Nou, dan gaan we beginnen met de hand. Als eerste is de duim. En de duim vind ik eigenlijk de leukste, hoor. Stel je nou voor... Even kijken of ik iemand kan vinden, hoor. Mm. Oh, Jolieke. Jolieke kan ik wel even vragen. Jolieke, als ik nou tegen jou zeg... Wat heb jij een prachtige vlecht in je haar. Hoe voelt dat? Word je er blij van of niet zo blij? Daar word je wel blij van, hè? Stel je nou voor dat ik uh, zeg... Hé, hey Sofie... Wat fijn dat je er bent vanmorgen. Heb je zo ver gereisd en ben je helemaal hier. Ik ben heel blij om je te zien. Voelt het goed? Ja, hè? Als je, nou, eh, als je nou de duim voorstelt als eigenlijk dat je tegen de Heere God zegt. Heere God, ik vind u prachtig. Ik ben blij met u. En je mag allemaal complimenten verzinnen. De Heere God is trouw en Hij houdt van jou en Hij is er altijd. De duim is dat je eigenlijk alles gaat vertellen waar je ontzettend blij mee bent. En dat noem je ook wel lofprijzen, aanbidden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar stel je nou voor dat je niet zo blij bent. Kan je dan ook tegen de Heere God zeggen, ik ben blij met u. Kun je wel een complimentje geven als je verdrietig bent eigenlijk? Ik denk dat het wel kan. Als je in de Bijbel leest, zijn heel veel mensen die mooie liederen hebben geschreven... En die weten toch zeker, de Heere God is erbij. Weet je, soms als je het een beetje vergeten bent... en je gaat toch tegen jezelf zeggen, of tegen de Heere God zeggen... u bent prachtig, u bent te vertrouwen... dan help je jezelf ook weer even herinneren... dat Hij dat echt is. Dus we beginnen het gebed, en ook deze morgen, met lofprijzen. En weet je wat nou zo leuk is? De kids, dat zijn alle kinderen van groep 1 tot 4... die hebben een hele mooie rap gemaakt, afgelopen week... En dat is een lofprijsrap voor de Heere God. En wat we gaan doen zo, we gaan het filmpje bekijken van de rap. Kun je kijken hoe goed zij dat doen. En daarna, dan kijk ik lekker naar, naar jullie. En dan gaan we samen hier ook de rap zingen. Nou, ik zou zeggen, veel plezier. En uh, we gaan eerst even naar het filmpje kijken. ...dat met rappen heel veel mogelijk is. Ik zou zeggen, ga staan. En we gaan ons best doen. In ieder geval dansen. Dat hoort erbij. God is goed. Ik hou van Hem. Hij is erbij. Overal waar ik ben. Daar gaan we. Is goed ik hou van hem. Hij is er overal waar ik ben. God is goed, ik hou van hem. Hij, Hij is, is er bij overal, overal waar, waar ik, ik ben. ben. God is goed, ik hou van hem. Hij is er overal waar ik ben. God is goed, ik hou van hem. Hij is erbij overal waar ik ben, ja. Ik denk dat het nog iets swingender kan. Uh, de tekst uh, is er niet. God is goed, ik hou van Hem. Hij is erbij, overal waar ik ben. Dus uh, misschien kan iemand dat, uh, dat kan ik niet goed, voel je vrij. 1, 2, 3. God, God is, is goed, ik hou van, van hem, hem. Hij is, is erbij, hij is overal waar ik ben. ben. Ja, nog één. God is goed, ik, ik hou van hem, van hem. Hij is erbij, bij, overal, overal waar ik ben. Nou, een soort ochtendgymastiek, denk ik. Uh, we gaan door met uh, zingen, um, uh, stap voor stap, Heer u bent mijn God. En ik zou inderdaad zeggen, blijf lekker staan. Dus Je gaat over het alfabet. Het begint bij de A, het eindigt to, uh, bij de Z uiteraard. Um, als de eerste, letter, uh, de eerste letter ook van uw naam is, of als de letter in het lied de, de eerste letter van uw naam is, gaat u lekker staan. Dan uh, weet ik ook inmiddels een beetje hoe iedereen heet. Maar, uh, en dan komen we iets meer in beweging. Dus Anj, jij mag als eerst. Machtig, B van bevrijder. C is van Christus, gezalfde van God. D is van dienaar. E is van eeuwig. F van formeerder. Hij schiep het heelal. G van gekruisigd. H is van hoeksteen. I van Immanuel. God is met ons. Cheat na na na Voor mij. Dat hebben we gezongen tegen de Heere God. En ik weet zeker dat hij daar heel erg blij van wordt. En ik vind altijd, als je zelf iemand, iets aardigs tegen iemand zegt... dan wordt diegene er blij van. Maar je wordt er zelf ook een beetje blij van. Nou, Je hoort er wel, er zijn ook wel allerlei kleine kinderen in de kerk. Um, als je nou 0, 1, 2 of 3 jaar bent... dan mag je nu uh, ook lekker naar de Veenhard Kruimels. Naast uh, de keuken aan de rechterkant. En uh, de kids... En de kanjers mogen gewoon in de kerk blijven. Als je zegt straks, het duurt een beetje lang en ik ben pas vier of vijf, mag je natuurlijk ook gewoon even naar achteren lopen. We wachten even tot het weer rustig is. En dan gaan we verder met de tweede, de wijsvinger. Top, dankjewel. Um, hoe kan je nou, als je aan het bidden bent, niet alleen maar praten tegen God, maar zorgen dat je God ook gaat zien? En hoe kan je nou van bidden een mooier mens worden? We zijn aangekomen bij de tweede vinger, de wijsvinger, en dat gaat over danken. En je moet kijken, de duim, wat we net hadden van lofprijs, de duim die wijst omhoog. Bij lofprijzen richt je je op God. Maar de wijsvinger, die wijst om je heen. Dan kijk je naar alle dingen waar God aan het werk is in de wereld om ons heen. Het lofprijzing tilt je op. Maar danken brengt je in verbinding met de wereld om je heen. Stel je voor, en dat gebeurt af en toe. Je krijgt zo'n zo mooie, dikke Bart Smitfolder folder door de deur. Vaak voor Sinterklaas, maar soms ook op andere momenten. Wat doe je dan? Dan pak je zo snel mogelijk een pen of een hele dikke stift. En dan ga je in die Bart Smit folder bladeren. En dan kruis je alles aan je, wat je graag wil hebben. Oh, dit zou ik willen hebben. En, en dit zou ik willen hebben. Oh, en zoiets, dat lijkt me ook heel gaaf. En dan ga je door die hele Bart Smit folder heen. En wat gebeurt er dan met je? Daar word je heel hebberig van. En je wordt er heel erg ontevreden van. Want je denkt, zo, ik heb echt heel weinig. Er is zoveel meer. Wat, wat, ik wil nog heel veel. En je wordt er jaloers van, want je ziet de hele tijd dingen die iemand anders wel heeft, maar jij nog niet. Stel je nou voor dat je het eens helemaal anders doet. Dat je zo'n hele dikke Bart Smit folder krijgt. En dat je dan een pen of een stift pakt. En dat je in die Bart Smit folder alles gaat aankruisen wat je al hebt. Oh, dit heb ik, oh, en dit heb ik, oh, en zoiets heb ik eigenlijk ook al. Wat zou er dan met je gebeuren? Nou, dat is wat je eigenlijk doet als je gaat danken met je wijsvinger. Dat je om je heen gaat kijken, in je huis, en, en bij de mensen om je heen, en in de wereld om je heen. En dat je alles gaat aankruisen met je wijsvinger, wat je al hebt. Oh, dit is mooi, en dit heb ik, en dit heb ik. En dat je dat dan in verbinding gaat brengen met God. Dat je zegt, dat heb ik niet allemaal omdat ik dat verdien, of omdat ik zo slim ben, of omdat ik zo hard gewerkt heb. Maar dat heb ik allemaal gekregen omdat God zo ontzettend veel van mij houdt. En wat gebeurt er dan met je? Dan ga je opeens God zien. Dan denk je... Daar is God aan het werk en daar zorgt hij voor mij en daar is, is God en hier heeft God ook aan mij gedacht en, en daar is God bezig. Wat is God eigenlijk op veel plekken aan het werk? En, en hoe meer je dankt, hoe meer dingen er zijn om voor te gaan danken. Oh, en daar is God nog oh, en, en hier is hij ook aan het werk. En in plaats van dat je opgejaagd bent en hebberig, ben je opeens heel blij met al die dingen die je hebt. En, en je wordt heel tevreden. En, en, en je krijgt een soort rust, want je hoeft niet een heleboel dingen te hebben. Je hebt al heel erg veel. En het allermooiste, je gaat, je gaat andere mensen iets gunnen. Je gaat opeens denken, maar als ik zoveel heb. Wat zou het gaaf zijn als al die mensen om me heen dat ook allemaal hadden. En opeens zie je wat God doet in de wereld om je heen. En wat zou het gaaf zijn als God dat bij al die andere mensen ook ging doen. Nou, dat is danken. Dat is wat je met je wijsvinger doet. Aankruisen wat je allemaal al hebt. Daar staat een mooi stukje over in de Bijbel. Dat wil ik nog lezen met jullie aan het eind. En daar zegt de Bijbel ook wat het met je doet als je gaat danken. Je vindt het in Filippenzen. Aan het eind. Daar staat... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg nog een keer, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, want de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Want dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Prachtig. Nou, als je hier naar voren kijkt. We gaan met elkaar danken, we gaan het ook doen. En um, ja, wat, er staat hier iets, en daar heb ik eigenlijk assistentie voor nodig. Twee, uh, uh, twee mensen, twee, twee kinderen, die mij even willen helpen. En het is echt leuk. Wie durft? Ja, ik zie allemaal. Uh, uh, ja, lukt dat met één hand? Denk, ja, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. En Dinant, jij mag ook komen. Kom eens even. Kijk. Als jullie allebei aan één kant komen staan... Pas op hoor. Ups. Ik ga even deze hier bovenop zetten. Het is getest mensen, rustig. Um, hoe, hoe gingen mensen vroeger nou danken? Nou, vroeger maakten mensen een altaar en dan gingen ze offeren. Dan zeiden ze, kijk God, ik heb iets heel moois. En ik heb eigenlijk heel veel mooie dingen. Maar één ding wil ik aan u teruggeven om te laten zien dat ik al die dingen... ...van u gekregen hebben. Nou dacht ik, zal ik vanochtend een koe slachten hier? En, en, en, en, maar dat leek me niet zo'n goed idee. Dus we hebben een ander soort altaar gemaakt. En dan moet je opletten. Er gaat straks iets gebeuren, maar dan kan je ook zien wat er van binnen met je gebeurt... ...als je, als je gaat danken. Mag ik er even bij, Dinam? Want dan doen we even de stekker erin. Oeps, kijk eens, er wordt al wat mooier. Nou, en dan gaan we eerst eens proberen. Dan mag jij beginnen, Dienand. Hou eens goed vast, dan til ik je op. En dan moet je proberen hem niet de vaas aan te raken, maar vooral het erin te gooien. Nee, nee, oh. dat. <lacht> Oké. Okay. Die had ik niet bedacht dat het. Kon. <lacht> ik bedoel het zout vooral. Wacht, ik ga, we gaan doen. <lacht> ik hoop dat het nog lukt. Wacht maar. Dankjewel. Luister, we gaan het anders doen. Even kijken. Moet ik Kun jij proberen deze voor mij open te maken, Dienand? Deze mag je er wel in één keer in gooien. Ja? Gaan we gewoon kijken wat er dan gaat gebeuren. Oh, ik heb nu hele vette handen. Um, mag, kan het in de was? Ja. Kom maar. Upsa, gooi hem er maar in. Kijk eens, goed opletten wat er nu gaat gebeuren. Kijk eens, wat gebeurt er? Zie je dat het lijkt een beetje of er vuur komt? En kijk, zie je dat het gaat bubbelen? Het lijkt of er vuur komt, maar daar gaat ook iets heel mooi bruisen. Hè? Zie je, dat komen allemaal bellen. Als kinderen het niet goed kunnen zien, kom rustig naar voren. en Dan kan je het allemaal wat beter bekijken. Kijk, ik heb nog een hele mooie... Kun jij deze proberen? Wie wil deze even voor mij openmaken? Dan kan... Jente. Pas op jongens, even ruimte houden. Nu kunnen grote mensen natuurlijk... Ja. Jij sterk? Probeer deze even voor mij open te maken. Ja? Ja, perfect. Lukt het? Hij is Hij is glas. Ja, dat klopt. We gaan het gewoon proberen. Hier, kun je met dit beginnetje proberen? Ja, we gaan, we gaan nog. Kijk, hij bruist nog steeds. Zie je dat? En dan komt er heel mooi vuur onder. Lukt het al? Nee, het lukt nog steeds niet. Volgens mij heb ik hem nu. Ik ja, heel goed. Dat had ik inderdaad ook moeten testen. Probeer maar eens. Of je met je tanden nog verder kan doen. Oh nee. volgens mij heb ik hem net. Probeer maar. <hijst> Ja, daar is hij. Probeer met iemand. Probeer maar open te scheuren. Ja, perfect. Kom maar, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Kijk eens, en we gaan eens kijken wat dit gaat doen. Dit is natuurlijk nog veel groter. Kijk eens. Durf jij hem erin te gooien? Lukt dat, of moet ik je even optillen? 1, 2, up! Nou, jongens, kijk eens wat er nu gebeurt. Wow. Nou, dat valt wel mee. Maar kijk eens, zien jullie dat er bijna een vuur komt als je dat licht ziet zo? Ik zie iets huisjes. Ja, nou, als wij gaan danken, dan gaat het omhoog. Zie je dat? Nee. Je ziet het aan de onderkant en dan als je van boven ziet, hij helemaal te bobbelen. Zie je dat? Je ziet het heel mooi Het Lijkt alsof hij in brand staat. Als je hem goed hier kijkt. Zie je dat? Ja. Oké, okay, we laten hem gewoon lekker staan. Ga lekker zitten. Dan kunnen we hem tijdens het danken. We laten hem staan zolang we met de wijsvinger bezig zijn, dan straks haal ik hem weg, dus niet bang zijn dat hij omvalt, dat gaat helemaal goed. Wat we gaan doen, is we gaan met z'n allen allemaal dingen aanwijzen uh, die we al hebben. We gaan samen danken. Ik wil vragen om samen te gaan bidden, samen stil te worden en laten we dan met z'n allen gewoon die dingen roepen, benoemen, uh, waar we God voor willen bedanken. Dus probeer gewoon, en, en dan niet een heel verhaal erbij, maar gewoon alleen uh, zeggen. Ja, is het duidelijk wat de bedoeling is? Oké, okay, laten, we, laten we gaan danken. Goede God, Vader in de hemel, we willen u ook danken. Heer, er is zoveel in, in ons leven in deze wereld waar we u ongelooflijk dankbaar voor zijn. Heer, en ja, dat willen we gaan benoemen. We willen aanwijzen wat we allemaal al wel hebben. Heer, en u daarvoor bedanken. Heere God, er zijn ongetwijfeld nog heel veel meer dingen waar we u voor kunnen bedanken. Heere, die we willen aanwijzen. Heer, we willen u ontzettend bedanken dat er zoveel dingen zijn waar u goed voor ons zorgt. En waar u op een hele mooie manier aan het werk bent. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, we danken u in Jezus naam. Amen. Er is nog een manier waarop we een, een altaar kunnen maken voor God. En God kunnen laten zien hoeveel we van hem houden. En dat is door van wat we gekregen hebben, met hem te delen. Niet door echt iets te offeren, maar door iets van ons geld aan God te geven. En daarom hebben we de collector onder het kopje, uh, onder de vinger van het danken gedaan. Dus we gaan nu collecteren. En tijdens het collecteren zien we een filmpje van de... Ja, we zien een filmpje over wat er uh, bij de kids in de kanjes gebeurt. Uh. Ik vind het wel heel leuk, zo'n filmpje merk ik. Want eigenlijk weten wij heel vaak helemaal niet zo goed wat, uh, wat de kids aan het doen zijn. Ze gaan elke zondag weg en dan komen ze ook wel weer terug. En nu hebben we tenminste een beetje een idee. En het ziet er heel gezellig uit. En ik begrijp ook dat ze echt uh, de hand ook bij langs zijn geweest. Nou, wij zijn ondertussen bij de derde aangekomen. Ja, en die derde, dat is deze. Dat is wel een beetje raar, hè? Als je zo'n gebaar maakt naar iemand, je middelvinger... Nou, net hadden we het over complimentjes, daar word je blij van... Maar van de middelvinger niet. Toch, dienand? Als je dat tegen iemand doet? De derde vinger die gaat over zonde. En over... Ja, wat, wat is eigenlijk zonde? Dat is best moeilijk om uit te leggen. Als je aan, aan zonde denkt... denk je vlug aan alle verkeerde dingen die we doen. Dat je misschien wel iets goeds wilde doen. Maar dat het je niet is gelukt. En zonde is veel meer. Zonde is ook dat de Heere God je mooie dingen laat zien. Maar dat jij steeds denkt... Oh, maar ik weet het zelf veel beter. Misschien zegt u wel dat ik die kant op wil gaan. Maar ik ga gewoon die kant op. Ik zoek mijn eigen weg zonder God. En dat is best uh, lastig om te begrijpen misschien. Maar we hebben daar een heel mooi filmpje van gevonden. Dus ik zou zeggen, kijk even met me mee. Um, het gaat over een, uh, over een meneer in de woestijn. En um, hij, zoekt heel, hij heeft heel erg dorst. Dus hij wil heel graag water vinden. En kijk maar eens goed wat er dan gebeurt... En wat de Heere God hem vertelt. En wat hij dan zelf doet. Zullen we eens even samen kijken? Het is ook een beetje een grappig filmpje. Maar tegelijkertijd. Denk eens na. Wie heeft dat wel eens? Dat je eigenlijk wel weet. Oh de Heere God zegt dat ik die kant op moet gaan. Of het is eigenlijk mooier als ik. Iets aardig zeg tegen deze persoon. Bijvoorbeeld hè? Of. Eigenlijk weet ik wel dat dit niet zo goed voor me is. Maar ik ga het toch gewoon doen. Herken je dat? Ik denk dat zonde... Soms lukt het ons gewoon niet om goede dingen te doen. Maar ik denk ook dat we het heel vaak gewoon niet willen. En dat we heel graag onze eigen weg gaan. En dat de Heere God ons echt wel de weg wijst. En dat we toch vaak denken, ik regel het gewoon zelf. Dat zie je een beetje in het filmpje. En dat is dat je bij jezelf... Um, ja, er stond hier net heel mooi. De derde vinger is schuldbeleiden. Dat je ook echt kunt bedenken. Oh, ik doe het steeds maar weer alleen. En ik doe het niet met de Heere God. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat weet de Heere God natuurlijk al lang. Nou mag je dat witte briefje even pakken. Wat je al bij het begin hebt gekregen toen je binnenkwam. Stel je nou voor... Dat je op dat witte briefje alles neer mocht schrijven waarvan jij denkt, toen ben ik alleen me weggegaan. En toen heb ik iets gedaan wat echt niet handig was. Of toen heb ik diegene misschien niet vergeven, terwijl ik het eigenlijk wel had moeten doen. Of toen heb ik zelf plannen gemaakt zonder de Heere God erbij te betrekken. Stel je voor dat, al je, dat, dat je al die dingen op dat briefje zou schrijven. Doe maar even in gedachten, zeg maar. En dan mag je nu van dat briefje een prop maken. Vrommelen maar helemaal in elkaar. En nou ga ik vragen... aan alle kinderen hier in de kerk... zou je eens hierheen willen komen... en dan mag je... als je nou uit de rij komt... wacht even hoor, wacht even... dan loop je even langs alle grote mensen... en dan neem je hun briefjes even mee... En dan verzamelen we zo al die donkere, slechte, onaardige dingen. Kom maar hierheen. Als de kinderen hierheen lopen, mag je ze in mijn emmer gooien. Goed zo. ontzettend veel propjes komen eraan. Hartstikke goed. Ook alles van de grote mensen komt erbij. Nog meer. Wauw. Top. Heel goed. Nog meer erbij. Komen er nog meer propjes? Wie heeft er nog een paar? Dankjewel. Alles erin. Alle propjes zijn hier gekomen. Dat is eigenlijk bijzonder, hè? Dus alle... Al onze zonden... Al onze... Momenten dat we het alleen wilden doen... Heb je nog één? Zitten nu in de emmer. En wat bijzonder is, ik zei het al... De Heere God wist dat natuurlijk al lang. Dat we al die zonden zouden doen. En Hij heeft gezegd... Maar ik hou zoveel van jullie... Dat haal ik bij je weg... Hij haalt ze bij zich, net als ik nu, in de emmer. Nou, we hadden hier pas geleden nog een heel groot kruis staan. Dat hebben we nu niet meer, maar dat kun je je voorstellen. Dat je ze bij de voet van het kruis zet. En eigenlijk wat de Heere God dan doet, misschien moet ik daar mijn even voor vragen. Wil je mij even helpen, mijn? Eigenlijk doet de Heere God het volgende. Met al die donkere dingen van ons, steek ze maar in de fik. Kijk of het wil. Doe hem aan. Even eerst aan. Ja, gewoon, gewoon indrukken deze. Deze indrukken. Ja. Even wachten. Nog een beetje. Ja, top. Fik er maar een paar aan. goede fik maken van mij. Eigenlijk is dat wat de Heere God doet, hè? Moet maar eens kijken of die... Het oh. we gaat wel een beetje stinken, ja. Het gaat wel een beetje stinken, ja. Het is dus nog niet makkelijk hoor om al die slechte dingen weg te branden, hè, Vermijn? Best ingewikkeld, hè? Zal ik je even een beetje helpen? Oh, en het is ook echt geen prettige geur, hè? Eigenlijk past dat er best wel goed bij, vind je niet? Het Zou het brandalarm afgaan? Oh, dat is wat. Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? We steken ze aan. En dan lijkt het me een goed idee. Nee, nee, nee, dat zou ik niet doen. Zo. En lijkt het me een goed idee, dan nemen we deze. Even als, um, eigenlijk doet de Heere God dat ook. En dan pakt hij de emmer en dan brengt hij het gewoon weg. Dan regelt hij dan niet iemand voor, dat heeft hij zelf gedaan. Heb ik wel even iemand voor geregeld. En dan is het gewoon weg. Ga maar lekker weer zitten. Heel goed. ...en je merkt wel... ...hij staat nog wel een tijdje te roken daar. Ik denk eigenlijk dat dat heel mooi symbolisch is... ...voor al onze slechte dingen. Zelfs al, heb ik wel hoor... ...zelfs al weet ik, ze zijn helemaal weg... ...en de Heere God is... ...de Heer Jezus is aan het kruis gestorven... ...en toch heb je er af en toe nog een beetje last van... ...vind je niet? Nou zo voelt dat wel, maar je mag weten... Ze verbranden, zeg maar, in dit geval. hè? En Heere God vergeeft je dat, want hij houdt enorm veel van jou. Weet je wat we doen? Zullen we daar kort voor bidden? Zullen we handen samen doen? En Heere God, danken dat hij ons al die zonden vergeeft. Goede God, Heere Jezus. We komen op een moment bij u. We willen u danken voor uw enorme liefde. Heere Jezus, dat u voor ons aan het kruis bent gestorven omdat u zo ongelooflijk veel van ons hield. Dat al die dingen die wij doen. Al die momenten dat we het zonder u doen. Dat u dat al wist. En dat u zoveel van ons hield. En nog steeds houdt. Dat u alles weg doet. Zo ver het oosten is van het westen. Zegt u zelfs in de Bijbel. Dat is enorm ver. Dank u wel Heer Jezus voor uw liefde. En dank u wel dat we door u ook echt schoon zoals we net op het filmpje zagen, schoon voor de Heere God mogen staan. Dat we dat mogen weten, dat we vrij zijn van al die slechte dingen en alle dingen die we op ons eigen houtje willen doen. Dank u wel voor die vrijheid. En dank u wel, Heer, dat die geur wegdrijft. Dat u ook in de Bijbel zegt dat het juist een lieflijke geur is, die, ons, ja, die bij ons hoort. Dank u wel voor uw offer en dank voor uw liefde. Amen. En hebben we er al drie gehad? Dan gaan we door naar de ringvinger. Hij rookt ondertussen nog door. <laughs> weet je, God kan alles. En God weet ook alles wat er gaat gebeuren en wat hij moet doen. Waarom moeten wij dan nog bidden? Waarom zou jij nog moeten bidden? We beginnen bij het eind te komen. We zijn bij de vierde vinger... Bij de ringvinger. En um, er staat iets mooi stukje in de Bijbel over um, waar de ringvinger over gaat, namelijk bidden voor anderen. En we lezen dat in de eerste brief aan Timotheus in uh, hoofdstuk 2. Daar zegt de Bijbel. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. De Bijbel zegt, alle mensen. Dat de smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, zodat we rustig en ongestoord kunnen leven... in alle vroomheid en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Want die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Weet je wat nou het mooie is? We zijn bij de vierde vinger. Maar die eerste drie vingers... Die doen wat met je, hè? dat hebben we net gezien. Er begint iets te bruisen, er wordt iets weggebrand. We, we, we gaan ons op God richten. En als wij ons op God gaan richten, we gaan alles aankruisen wat we al wel hebben. Dan verdwijnen we zelf een beetje uit het centrum. En dan gaan we, dan gaan we naar God kijken en dan gaan we alle andere mensen iets kunnen. En dan ontstaat er iets in ons van heel veel liefde en heel veel verlangen. En als we dan zelf ook helemaal een beetje klein worden vanwege die proppen van alles wat bij ons weggebrand is en God in ons aan het werk kan, dan ontstaat er heel veel liefde en heel veel verlangen. En het eerste wat je daarmee kunt is dat je ervoor kunt bidden. Bidden dat al die mooie dingen ook gaan gebeuren bij de mensen om je heen. Nou. En het mooie van de Bijbel is dat dat echt grenzeloos is. Want Jezus zegt dat we zelfs moeten bidden voor onze vijanden. Dus dat we bidden voor echt alle mensen. En als dat lukt, als we echt voor alle mensen bidden... dan gaan we een beetje lijken op God. Want, zegt de Bijbel, God wil dat het goed gaat... en dat alle mensen gered worden... en dat de hele wereld weer nieuw wordt. En weet je wat er dan gebeurt... God heeft het helemaal niet nodig dat jij bidt. God kan het prima zelf. Maar dat wil God niet. God wil jouw gebed gebruiken... voor het bouwen van zijn koninkrijk. Hoe gaaf is dat? God wil dat jij hem helpt... om deze hele wereld nieuw te maken. En opeens sta je schouder aan schouder naast God. En ben je samen met God aan het werk in deze wereld. Dus als je nou om je heen iets ziet wat verdrietig is, of waar je denkt, daar is Gods nieuwe wereld heel hard nodig, zeg het dan tegen God. Dat je tegen God zegt, God, daar bent u nodig, en daar, en daar moet de wereld nieuw worden. Dat is wat God heel graag wil. Nou, wat wij willen gaan doen is in eerste instantie bidden voor de wereld, en dat gaan we doen met een liedje. Dus ik wil vragen of iedereen gaat staan, en we gaan zingen het liedje, ik wens jou. Van Trinity. En ik wil je vragen om even je hand op elkaar schouders te leggen. Om even je hand op elkaar schouders te leggen. En dan dit liedje te bidden voor de mensen om je heen. Maar dat we dit bidden, deze tekst, voor echt alle mensen in de hele wereld. Die je kent, dat de liefde naar je... Vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang. lekker zitten, er is alleen één groep mensen en wil je vragen of ze even willen gaan staan. En dat zijn alle mensen die op zondag wel helpen bij de kruimels, de kids of de kanjes, of de mensen die x-point geven. Als al die mensen nou eens willen gaan staan, nu, vorige week, en er zijn er nog een heleboel die, die er vandaag helaas niet bij konden zijn. Vorige week uh, was er een doopdienst en voor de mensen die er toen bij waren, toen uh, was er iemand die doopkaart uit uh, overhandigde en die zei uh, It takes a village to raise a kid. Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Nou, dat is een beetje wat wij als gemeenschap willen zijn. We willen een dorp zijn waarin we met z'n allen onze kinderen meenemen naar Jezus toe. Alle mensen van de, van de Kuimels, Kanius krijgen een roos. En dat is vooral zodat jij kan zien wie daar allemaal wel niet bij horen. En als je nou straks rondloopt, bij de koffie of zo, en je ziet de hele tijd van die roosjes... bedenk dan eens dat in je achterhoofd. It needs a village, you need a village to raise a kid. Nou, dat is wat we met z'n allen willen zijn. Als iedereen die een roos heeft vast gaat zitten... Voor de mensen die ze uitdelen, weer makkelijker. <laughs> en wat we dan gaan doen, is dat we met z'n allen gaan bidden. We hebben net voor de hele wereld gebeden. Maar laten we nu bidden voor de kinderen hier in de kerk. En voor de leiding van die kinderen. Er staat er nog één, dames. <laughs> die krijgt de rest. <laughs> en we doen dat gewoon open. Ik zal het kort inleiden en dan mogen we met z'n allen bidden voor, voor de mensen die een roos hebben voor alle kinderen. En dan als het langer stil is, dan zal ik het afronden. Zullen we samen bidden? Grote en goede God, we willen u ontzettend bedanken voor, um, voor de groep mensen waar we nu bij elkaar zijn. En, en deze ochtend willen we u speciaal bedanken voor alle kinderen... En alle mensen die het als taak op zich hebben genomen, om, om die kinderen mee te nemen naar u toe. Heer, en, uh, we prijzen u dat u een God bent die mensen op die manier aan elkaar verbindt. Dank voor alle mooie kinderen in de kerk, heer. Voor wie ze zijn, dat we zo van ze mogen genieten. Wilt u voor ze zorgen? Cough, <laughs> cough, God, er zijn uh, zoveel kinderen, van heel klein tot, uh, tot al heel groot. Heer, en, uh, er zijn zoveel mensen daar weer omheen. En we willen u bedanken dat u mensen aan elkaar geeft. En uh, dat u ons allemaal meeneemt naar u toe. En dat we allemaal van elkaar kunnen leren. We willen bidden, geef dat dat ook gebeurt. Dank u wel voor alle tijd, voor alle energie die er uh, in kinderwerk gestoken wordt, in jeugdwerk. Heren, en wilt u geven dat het vrucht mag dragen, op zoveel manieren. Heer, geef dat het gaat bruisen en, en um, dat u er gebruik van kunt maken. Heer, en dat, uh, dat we op die manier een gemeenschap mogen zijn. Heer, waarin uh, iedereen langzaam steeds dichter naar u toe groeit. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Er is nog één over. Kleinste. De pink. Er zijn ook nog één ding hebben we nog niet gedaan. We hebben lof geprezen. We hebben allemaal dingen aangewezen waar we dankbaar voor waren, weet je nog. De derde was onze schuld beleiden. Bidden voor anderen. En er is nog eentje over. En dat ben jij. Eigenlijk de kleinste. Bidden voor jezelf. Als je gaat bidden, wat je doet is eigenlijk zitten aan de tafel en je hand leggen in Gods hand. eens dat je zeker weet dat hij luistert. Deze laatste is bidden voor jezelf. Wat zullen we doen? Ik wil je vragen, wil je Iemand die naast je zit een hand geven. Dat je even voelt hoe dat is. Dat je je hand legt in Gods hand. Zo voelt dat. En dan worden we een moment helemaal stil. Want dit laatste stukje van de dienst is voor jou. En jij mag zometeen, als we stil zijn met z'n allen. Vertellen tegen de Heere God wat je wil vertellen. Misschien wil je hem wel iets vragen. Misschien vind je iets moeilijk. Misschien ben je heel blij met iets. Je mag gewoon alle dingen die jou bezighouden tegen hem vertellen en doet ieder voor zich tegen dezelfde heer. Leg je hand maar in Gods hand, zo voelt het, zullen we stil zijn samen en mag jij zeggen tegen God wat je zelf wil. Lieve heer, we komen hier met z'n allen bij u en we willen heel graag aan u vertellen wat ons bezighoudt. Dank u wel, Heer, dat u bent wie u bent. Dat we uw hand mogen voelen als we bidden. Dank dat u dat om ons geeft, dat u zo dicht bij ons wil zijn. Heer, we willen u bidden. Gaat u met ons mee. Als we zo meteen weer de dienst, de kerk verlaten, het leven weer ingaan. Heer, geef dat we deze hand zo met ons meenemen door de week heen. Wilt u maken dat het een, een lied wordt in ons hart. Om u te prijzen, maar u ook te vertellen wat er niet goed ging te bidden voor mensen. Heer, wilt u ons daarbij helpen met uw heilige geest? Dat bidden we u in de naam van uw zoon, de Heer Jezus. Amen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Die mooie hand, zou ik zeggen, neem mee. Zometeen, als we de deur daaruit gaan... dan staan Anne en Vermijn daar met een mooi blad. Met de hand erop. En voor iedereen is er zo'n blad. Of je nou kind bent... Of wat groter bent, dat maakt niks uit. Ik zou zeggen, neem hem mee. Je moet er een beetje voor knippen en plakken, begreep ik. Maar dat is alleen maar goed. Als je hem dan mee hebt en je knipt hem uit en je stopt hem in je portemonnee of waar dan ook. Of je legt hem misschien in je Bijbel. Dat je hem ergens bij hebt als je gaat bidden. Dan kun je zo de hand gebruiken door de week heen. Een hele mooie handout, zeg maar. Um, neem hem mee. Zometeen hebben we natuurlijk ook lekkere Koffie en, uh, en thee, maar we hebben ook lekkere dingen voor de kinderen. En we hebben besloten om het vandaag een keer om te draaien. Normaal gesproken gaan we met grote mensen altijd daar in de hal. Dan gaan we koffie drinken en eigenlijk kletsen we met elkaar. En de kinderen, ja, eigenlijk, waar zijn die eigenlijk? Heel vaak zitten ze ergens achterin of zo. Vandaag doen we het een keertje anders. Vandaag staat de koffie en de thee hier in de kerk. Dus grote mensen, je mag hier koffie drinken. Maar de hal is vandaag voor de kinderen. Dus de Donald Duckjes staan in de hal. En volgens mij staan er ook spelletjes om te doen. Dus als je als groot mens in de hal komt, dat mag best. Maar dan moet je natuurlijk even lekker gezellig meedoen. Als je lekker wil koffie drinken en kletsen, dan blijf je gewoon hier vandaag. Is dat goed? Doen we dat zo. Eens even denken of er nog iets... Uh... Er is nog één dingetje. Als je door de hal naar buiten loopt straks, ligt daar een kaart. We hebben... Uh... Iemand die zingt, die komt hier heel vaak piano spelen. Charles heet hij, misschien ken je hem wel. En Charles heeft een dochter gekregen, hè? Dus om hem daarmee te feliciteren. Iedereen die het leuk vindt, schrijf je naam op de kaart. En dan gaat hij uh, naar Charles. Nou, ik zou zeggen, um, wij gaan nog een lied zingen. Oh, de bloemen. Oh, ik vergeet het bloemetje helemaal. Ja, natuurlijk. En dat is een beetje dom... We, gebruiken als, we hebben als Veenaardkerk ook elke week uh, een bloemetje wat we weggeven. Eigenlijk hoorde dat wel heel mooi bij bidden voor anderen. Um, en dat geven we deze keer volgens mij aan jullie schoonmoeder, hè? Ja, de schoonmoeder van Annemarie en Kauzijn. Ze is al uh, lang ziek, ze kampt veel met hartklachten. Nou, ze is in het ziekenhuis geweest, gaat nu weer ietsje beter, hè? Maar om haar een hart onder de riem te steken, krijgt zij van ons het bloemetje. Dat nemen jullie mee, denk ik. Nou, dat is helemaal mooi. Daarmee sluiten we af... Um, Volgens mij gaan we, we zingen. We nog zingen. Ja. ja. En uh, ga lekker staan allemaal. Om de Heere God te groot te maken. Okay. Dan zijn we helemaal aan het eind gekomen. En het past helemaal bij deze dienst om uh, elkaar een zegen toe te zingen. En dat gaan we ook doen. En daarna uh, gaan we allemaal lekker uh, koffie drinken, thee of iets anders. Als je hier in de kerk zal blijven, er is straks uh, tijdens het koffiedrinken ook nog een filmpje van de Kanjers. past er niet meer in de dienst, maar dan gaan we. Nou, de grote mensen zijn toch hier, dus dat komt, uh, dat komt nog langs dan. We gaan nu uh, elkaar uh, de zegen toe zingen. Jou, en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn.